Deel 4, een bruid in de zorgen.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 Zo. Die heb ik even mooi op dat nummer gezet, hè? Weet u haar nummer eigenlijk, miss Dimple? Nee, nee. Het... nee mooie secretaresse zegt hoe moet het dan als ik haar eens moet bellen? Ja, maar goed, wat heb ik vandaag zoal te doen? Niets, meneer Flywheel. Ja, maar er is toch wel iets dat mijn aandacht vraagt? Wat draait er in de bioscoop? Ehm, um, Grand Hotel met John Barrymore. Oh nee, dan zit ik toch liever op een zolderkamertje met Greta Garbo. Garbo? Dat is toch die Noord-Europese ster, Zweedse? Nou, een beetje onder de oksels, zover ik weet. <lacht> eh, meneer Dimple, overigens zoekt u eens even in het archief naar mijn lange onderbroek. Onder de letter L. Ja, dan ligt hij niet meer, meneer Flywheel. Uw assistent, de heer Avelli, heeft hem vandaag aan. Oh, nou kijkt u dan maar even of mijn extra golfsokken er nog liggen. Ja, en weet u nog hoe u die gearchiveerd ja, heeft? Ja, ligt onder de EX van Extra. Oh, super, hè? Golfsokken. Ja, hoe ziet die eruit? Dat is dat paard met die 18 holes erin. Oh, ja. Deze bedoelt u. Ja, dat zijn we golfsokken. Maar daar zitten nou 36 gaten in. Oh, oh, dat zullen de ratten dan wel weer gedaan hebben. Twee moet hier van de ratten. Ratten op zinkende schip. Ja, het wordt steeds erger. Zullen we niet eens van die rattenkoekjes neerleggen, meneer Flywee? Nou ja, gaan ze nog verwennen ook. Ja. Ze eten maar met de pot, schat. Goedemorgen.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 Bent u vandaag nog iets kwijtgeraakt? Niet dat ik weet. Hoe hemeltje, waar is mijn portemonnee? Alsjeblieft, mevrouwtje, hier heeft u hem terug. Waar heeft u mijn beurs gevonden? Hier, in mijn broekzak. Is die man niet geweldig, mevrouw? Echt, eh, hij heeft de neus van een bloedhond. En de rest is nog erger. Ik begin te geloven dat u precies het weet al bent dat ik zoek. U zoekt ons heen, maar u zoekt ook het een techniek. Nee, Nee, u begrijpt me verkeerd. Kijk. Mijn dochter gaat vanmiddag trouwen. Uw dochter gaat trouwen op het heerlijk ouderwets. Ja, en er is er straks een grote receptie. En wij, mensen in onze kruiden, geven elkaar altijd nogal grote en dure cadeaus. En dan nou wil ik dat u tweetjes ook komt.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 Ik had gedacht, 50 dollar. Hè? Ja, ja, dat lijkt me voor die paar uurtjes werk toch mooi meegenomen. De, de laatste keer dat ik 50 dollar meenam, ben ik op staande voet ontslagen. Dat is dan bij deze geregeld. Oh ja, ja, ja, ja, nog één ding. U moet zich natuurlijk niet onder de gasten mengen. Hm? Discretie, mijn heren. Ja, maar als ik niet bij de gasten mag, hoe weet ik dan of ik de secretie. Dis uh, raveli, raveli, discretie. Oh, ga discretie. Wat jij bedoelt is een corpus morticus. Oh, bedoel ik een echt, baas? Knap, hè? Ja, het betekent dode hond.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 U mag natuurlijk niet opvallen, hè? U moet dus net zo gekleed zijn als mijn gast. Ja, maar een pak dat nog vettiger is... kan ik waarschijnlijk nergens meer krijgen. Oh, nee. Niet zomaar een pak. U moet minstens een rok dragen. Als dat maar geen mini is. Want ja. anders, anders komt een ander route eronder ja, Ik zal vanmiddag naar u uitkijken. Waarom uitkijken? Onze plannen zijn voor honderd procent eerbaar, hoor. Nee, ik moet nu echt gaan. Tot vanmiddag, heren. Nou, waar?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 Alleen aan het idee dat er lekkere hapjes zijn. Ja, Nou, mm. wie had het overgeven? Uh, oh, lieve hemel, klunzen die we zijn, stommelingen. Daar nou, hebben we een klant en daar kunnen we er niet heen. We zijn vergeten die mevrouw het adres te vragen. Ik kan je bloeddruk, baas. Ik weet waar ze woont, hoor. Heb jij het adres dan gevraagd? Nee, dat niet. Maar ik heb er adres gast hierin. Waarin, Ravelli? Wat heb jij daar in godsnaam. De hand af, baas. <lacht> around.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 Meneer. Echt een stelletje rijke stinkers. Hoe durft u? Mijn gasten zijn stuk dat het neusje van de zaal. Nou, zei ik het niet. Ravelli zet onmiddellijk de ramen open. Ho, oh, ho, Daar is een Huis. Huis. Huis. Huis. Huis. Huis. Dit zijn de twee detectives waar ik vanmorgen over had. Ach, bedoelt u dat u achter onze rug geroddeld heeft? Hives, neem de hoeden en de jassen van de heren aan... en breng onze detectives dan even naar de kamer... waar de geschenken staan uitgesteld. Volg haar mijn meneer. Ja, ho, oh, oh, ho, oh. ho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 Hypes zal jullie verder begeleiden. Oh, jeetje, te maken me toch altijd zo nerveug. Ik knop gewoon achter mezelf aan. Nou, en dan maar hopen dat die mezelf een flinke wandeling in gedachten heeft. Hè? Hypes, zorg jij verder voor de heren en deze hun werkplek. Oh, ik moet echt vliegen. Uitgedekend op het feest van uw dochter. Nou, prettige vlucht en goede landing zal ik maar zeggen. Als de heren mij willen volgen, dan wijs ik u waar de geschenken zich bevinden. Jo, laat zitten. De enige plek waarin en wij geïnteresseerd van is de keuken. Wat is dat nou voor een opmerking, Ravelli? Wat moet meneer Hives hier nou niet van je denken zeggen? Waar heb jij je opvoeding genoten, kerel? Dat weet u toch, in de Radboudstichting. Voor moeilijk opvoedbare kinderen. Vijf jaar. Ja, let me niet te veel op hem, Hives. Hij vond wat moeilijk. Sinds zijn hoed vier hoog uit het raam is gevallen. Hmm, vier hoog het raam uitgevallen? Zijn hoed, meneer? Helaas had Kavelli die hoed toen nog op, begrijp je wel? Maar goed, Hives, de zaken, heb je onder de aanwezig... Uh... Nog verdachte of lugubere personen gezien, behalve jezelf dan? Mm, absoluut niet, meneer. Alle gasten zijn zeer persoonlijke vrienden van de bruid, dan wel van de bruidgom Van de wie? bruidgom meneer. Oh, bruid de grom. Zo is dat, zet hem maar eens in vier. Zeg... Wie, wie is eigenlijk die papzak?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 De tafels staan is dus alle huwelijksgeschenken, zoals u ziet. Ik laat nu alleen. U let wel goed op al dit waardevol. Ja, Ravelli, blijf dan met je flerken van dat botervlootje af. Dat is kostbaar postelijn, man. Bedoel je dit prulletje, baas? Nou ah, ja. Wie dat nog wil stelen, moet stoffer en blik meebrengen. <lacht> Aan het werk, Ravelli, eens even zien. Ja, jij gaat daar in die stoel zitten, hè? En jij houdt de cadeaus in de gaten. Ik zit hier.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 Dag, grote, sterke mannen door die nergens gezicht. Wat kunnen we even hier doen? Ja, waarom he, duurt dat zo lang, Luther? Hang nou vader dan aan die goud, is dat van stijl? Ik heb er niet zo veel verstand van. Groot zei u. Oh, groot is? Uh, ja, oei, kom eens doen, hoor. Komisch doen nou. Nee, de gastvrouw heeft ons dat uitdrukkelijk verboden. Geen vertoning, zei ze. Maar wie ben jij eigenlijk? Laten we zeggen dat ik incognito ben. Ja, dat zie ik. Mooi pakje trouwens.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 Maatse, Sardines, ik ben dus ingehuurd om van dit feestje een verrassingsfeestje te maken, ja? Met als klap op de vuurpaal mijn grote verdwijntruc. Wat gaan jullie eigenlijk doen. Ik moet op deze cadeautjes passen, meneer Flywheel hier, die past op mij. Alleen hebben we helemaal nog niemand om meneer Flywheel te passen. Flywheel? He? Welke idioot heet nou Flywheel? Deze idioot, ja, die daar. Ja, ja horens eh, amateurtjes, waarom eh, pakken jullie niet hiernaast even een lekker borreltje, he? Laat mij hier mijn werk. Maar even zoen, dan let ik ondertussen ook nog even op die spulletjes van jullie, ja? En omdat ik jullie zo aardig vindt, hoeven jullie me geen cent daarvoor te betalen, nou? Vreemdeling, ik ken jouw soort. Jij bent zo iemand die een medemens het, het hemd van zijn lijf zou geven. Dat is mooi, heel mooi, hoor. Wat ik van je hemd niet kan zeggen. Heel ja. dat nou maar op, voordat ik compleet begin te janken. Huis, maak je om de cadeaus nou maar geen zorgen. Ik zal erop letten alsof het mijn eigen spulletjes waren. Ravelli! Besef je wel dat je je in een kamer bevindt met twee grote geesten. Kom mee, we gaan. Voordat jij ook geestig wordt. <lacht> Wacht, ik ga met je mee, Bas. Kijk, daar heb je onze gastvrouw. Zo, heren. U kijkt toch wel open naar de geschenken. Dat nou, hoeft niet meer. We weten nou precies hoe ze zien. Ja, maar... Ja, neemt ons nou niet kwalijk, mevrouwtje, maar we hebben het even erg druk.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 Ik zag u even voor een van de bruidsmeisjes oh, ja. aan, ja, maar nu u een tip van de sluier hebt opgelicht, zie ik het, ja. U bent de bruidstaart zelf. Nee. Scheer u weg of ik roep mijn vader. Eh, wie wil mijn vader? Roep liever een ander meisje, dan gaan we gezellig met z'n vieren uit. Nou, ik zou wat dat dus absoluut niemand weten die met u uit zou willen. Ik ook niet, vandaar dat ik aan u vroeg. Ja, maar ik blijf het een saaie bruiloft vinden hoor. Weet u wat? We gaan een spelletje doen. We, weet u een raadsel?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 Voor de bedienders is kwartier gemaakt in de biljartkamer. Ja, wat is nou een kwartier voor iemand met een gemiddelde van één? ik heb er dan al genoeg van. Wilt u zo vriendelijk zijn mee even te laten passeren? Opzij Ravelli. zij komt van rechts, dus zij voorrang. Kijk, blijf het een moordgiet vinden, baas. En ze ruikt zo lekker. Dat is haar boeket, Ravelli. Bruiden hebben dat. Oh, oh kijk eens, dan komt de gastvrouw weer aan de stroom. Oh, oh, ze kijkt behoorlijk boos hoor. Ja, ik dan vond ik wie wil eens op de cadeauschalen. Meneer Flywill, ja, En mij in de steek laten, hè? Het enige waar jij ook kunt denken is aan het redden van je gezicht. En als nou iets niet de moeite waard is. Meneer Flywheel! Sterk de baas en tot zo. Meneer Flywheel, nou loopt u alweer helemaal hier. U zou er op de geschenken letten. Mevrouw, mijn me lieve mevrouw, mag ik wel zeggen. Oh. Ik zat daar in die kamer toen ik besprongen werd door het verlangen.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 Uh, Mijn eigen sticky. Sticky? Maar dat is toch zo'n um, zo, zo, zo, zo verdovend middel? Dat is precies wat u voor mij wenst. Verdovend, verslavend. Oh, maar meneer Fly. Noem me nou geen Fly, Noem me maar Jut. Dan noem ik u Jul. Oh, <laughs> zoals u de dingen zegt. Ik word geloof ik heel erg warm van binnen. Het is inderdaad om te stikken hier. Oh, ik... Eh, ik vrees dat u mijn ouderwetse... seniele romantische zult vinden... mevrouwtje, maar... Zou, zou ik een lok... van uw haar mogen hebben. Oh, maar meneer Flywheel... Ja, dan komt u er nog genader vanaf, hoor. <laughs> liefst zou ik... uw hele pruik willen. Oh, oh stoutetje.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 De geschenken, mijn de geschenken! Ja, wat is daarmee met het geschenken, huis? Ze zijn verdwenen, mijn <laughs> Gestolen! De geschenken, gestolen, onmogelijk! Ja, vlug, kom! Meneer. Ga weg met die roodhond weer! Ik denk dat hond mee naar de andere hoofd Hé, kom! Ga weg met Ravelli! Hier, baas! Ravelli! Ravelli luister. Ravelli, luister! Ik heb je er duidelijk opgedragen om op die cadeautjes te letten. Nou, mijn hoofdbaas, baas, dat is precies wat ik ging doen. Mevrouw Brittenhuis, niks in de hand! We hebben de dus zaak volledig onder controle!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 Crimineel. Maar, meneer Flywin, wat ik niet begrijp, hè? Uw assistent zat op te passen. Hoe, Hoe kunnen al die geschenken dan zomaar verdwijnen? Mevrouw, dat is een bijzonder interessant punt dat u daar aansnijdt. Een bijzonder interessant punt. Ravelli, vind je ook niet dat mevrouw hier een interessant punt aansnijdt? Wat nee, het... u zegt, baas. Al had ik wat mij betreft best nog wat groter gebogen. <lacht> en wat meer slagroom. Dus als u nou deze neemt, dacht ik maar even dat mevrouw een nog interessanter punt aansnijdt. Want ik heb willen horen. Ik heb u speciaal ingehuurd om op die geschenken te letten. 50 dollar heb ik ervoor uitgetrokken. En nu wilt u mij doen geloven dat die geschenken voor verdwenen zijn. Volgens mij heeft u een werk verwaarloosd. Hoe zou dit anders hebben kunnen gebeuren? Geef het toch antwoord. Je hoort dat, mevrouw je vraagt, Gavelli. Geef antwoord.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 U heeft geluisterd naar de vierde aflevering uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio Feuilleton, advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel, en dat in de bewerking van Chris van Hoorn. U hoorde Luc Lutz als Waldorf T. Flywheel, advocaat van kwaaie zaken, Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli's zijn diefjesmaat, Maria Lindes als Miss Dimpels en secretaresse, en verder de stemmen van Trudy Libozan en Olaf Wijnands. Technische realisatie Ton Prudon en Monique Stam, productieassistentie Marga Oskamp, regie Hero Muller, eindredactie Justine Pauw.